AZ is de nieuwe koploper van de eredivisie. De ploeg van Dick Advocaat won met 2-0 van ADO Den Haag. De andere gegadigden voor de koppositie liet de punten liggen. PSV speelde gelijk tegen PEC Zwolle. Het werd 1-1. Vitesse won op het laatste moment van Ajax. Het enige doelpunt viel in de voorlaatste minuut. FC Twente speelde thuis gelijk tegen NEC. Die wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer. Er staat een matige tot vrij krachtige wind. Aan zee zelfs hard of stormachtig. Vanuit het westen gaat het opnieuw regenen. Later vandaag neemt de wind weer af. Het blijft regenachtig en er is kans op onweer. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. is Dorrestein. Goedenacht. En welkom bij Nachtbrakers. Het tweede uur van 4 uh, tot 5 op Radio 1. En uh, ik heb het met jou over pech. Over ongelukjes. Dat er een keer iets misgaat. Dat heeft, iedereen heeft het wel eens een keer meegemaakt. Zo heb ik, uh, zat ik ooit op de middelbare school. En toen, uh, uh, ja, toen waren we net klaar met gym. En ik moest nog even naar de wc. En uh, ja, dat moet je nodig. En dan ben je als man soms zo luiden, doe je de bril niet omhoog. Hè? Dus ik ga en, en ik spet op de bril. En uh, het was zo'n hele gladde bril die alle kanten op spettert. Dus mijn hele broek zat onder. En ik denk, oh nee. Oh nee, en dan ben je een jongetje van 15. En dan denk je, als ik hiermee door de school loop, oh, dan word ik een jaar lang gepest. Dus, wat heb ik gedaan? Ik ben stiekem naar mijn kluisje uh, gerend. Zonder dat iemand dat zag. Daar mijn trainingsbroek uitgepakt. Die aangedaan. En uh, toen gewoon de rest van mijn uren in die trainingsbroek rondgelopen. Nou ja, oké. Okay, uh, niemand zei er wat van. Het was ook een beetje de skaterhakkerperiode. Uh, dus ja, het was ook best normaal om je trainingsbroek aan te hebben. En uh, toen fiets ik naar huis. Zegt een vriend van me. Hé hey, gast, waarom heb je een trainingsbroek aan? Dat kan echt niet. Ja, toen heb ik hem maar het opgebiecht het verhaal. Toen was hij het wel met me eens dat het een slimme zet was. Dat ik hem toch uh, aan had gedaan. Heb jij ook een keer iets genants meegemaakt? Uh, een pechgevalletje, een ongelukje? Ik wil het graag weten. 0800-1121 mag je opbellen. Het is een gratis nummer. Of ken je iemand die pech had laatst of een ongeluk waar je over wil vertellen? Of uh, ben jij juist heel gelukkig en heb je heel veel geluk? Ik wil het allemaal van jou weten. Nu sprak ik uh, mijn uh, vader laatst. En die zegt, hé hey Kees, ik uh, heb ook een, uh, een pechgeval. Daar wil ik je eigenlijk wel over vertellen. Dus toen heb ik stiekem mijn telefoon gepakt en het opgenomen. Ja, en toen uh, vertelde hij dit... Ja, het speelde ongeveer in 19, rond 1970. We waren aan het appelsplukken elke dag. En dat zou wel leuk zijn als je dan muziek erbij had. Maar het was in die tijd uh, dat de eerste radiocassettenrecorders uh, te koop kwamen. Mijn jongste broer Herman die had al zo'n apparaat gekocht. Best een kostbaar ding in die tijd. En uh, ik had al gevraagd of ik dat ding mocht gebruiken. Dat uh, had hij natuurlijk liever niet. Maar goed, uh, ik kreeg het toch voor elkaar... En... Dat ja, was wel heel leuk, maar ja, al, al dat we bezig waren in die tijd, dan begon het wat te regenen. Ach, wat dacht ik, dat valt wel mee. En op een gegeven moment had ik in de gaten dat hij dat gewoon in, in, in de brand gevlogen was. Daar schrok ik van, maar ja, eer dat ik hem gedoofd had, ja, toen was hij al beschadigd en was hij eigenlijk al uh, gedeeltelijk gesmolten. Ja, ik denk dat kost mij een nieuw, uh, een nieuw apparaat het, voor, voor mijn broer. Maar toen keek ik in een in, in idee, ik denk, weet je wat, ik ben eigenlijk verzekerd. Toen heb ik iemand van de brandverzekering gebeld. En uh, die zegt, nou, weet je wat, koop maar een nieuwe voor je broer. Wij betalen het nieuwe apparaat. Maar ik denk er dan wel eens aan terug dat het zo vreemd was... dat hij eigenlijk gewoon nog muziek gaf terwijl hij in de, in de fik stond. En het hele gekke was dat hij een heel speciaal plaatje eigenlijk toen liet horen. En dat was deze van Arthur Brown. I am the god of hellfire and I bring you fire. Wetse radio's konden dat gewoon nog. Hè? Gewoon uh, in de brand staan. En dan ook nog even een uh, liedje afspelen. Het verhaal van mijn vader. Die uh, de vroeger in... Uh, nou, dit is 1968. De radio van uh, mijn oom en zijn broer in de fik heeft gestoken. Maar het kwam gelukkig dus allemaal goed. The Crazy World of Arthur Brown. Met uh, Fire. Nachtbrakers. Kees Donnerstein. BNM. Radio 1. Ja. Daar luister je naar Radio 1. Het is 8 minuten over vier. En je mag nog steeds bellen. 0800-1121. Als je ook een pechgeval hebt meegemaakt of een ongelukje hebt gehad... Waar, uh, waar je misschien een grappige afloop of juist een hele ernstige... Ik wil het allemaal van je weten. Bijvoorbeeld van uh, Robbie. Robbie, goeienacht. Ja, goeienacht. Jij uh, had, hebt een pechgeval had, meegemaakt. Ja, ik had eerst even een vraag. Ik hoorde een vrouwenstem in de Dinges. Wie is dat? Een vrouwenstem in de Dinges? Ja, in de in de wachtkamer of zo. Of uh, ja, ik hoorde iemand schiegelen en een beetje praten. Oh, oké, okay, ja, dat is, uh, dat is dan een andere luisteraar die ook in de wachtkamer zit. Het is een soort van tandartsruimte. Waar je dan met okay, z'n allen okay. zit, kan je een tijdschriftje erbij pakken, bij wijze van. Um, okay. En ook, uh, je kan uh, met elkaar praten uh, en je hoort elkaar. Dus vandaar, die hangt, uh, die, die spreek ik zo direct. Oké. Okay. Want je en, vond het een, het een mooie, mooie vrouwenstem? Stem. Maar dat wil ik even zeggen. Oh, een, een mooie stem. Nou, ik, ik, nou, ze hoort het waarschijnlijk nu, want ze luistert mee. Dat is uh, alsjeblieft okay. een hele mooie stem. Maar even naar jou. Um, ja, van, even van de mooie van. stem naar jou per geval. Ja. Het was, uh, even kijken, het was in de zomer. dat heet. En op een gegeven moment kwam er een uh, stuk of dertig uh, wielrenners voorbij. Amsterdam in Bosselommer. En uh, ja, ik had uh, voor het eerst had ik een uh, mountainbike. Ja. Met verstellings. En... Uh, ...om een verjaardag gekregen. En toen op een gegeven moment dacht ik van... ...ja, oké, okay, ik ga er gewoon achteraan fietsen. Misschien kom ik dan nog wel nog eens tv, weet je. Mm -hmm. Op een gegeven moment, ik fiets zo snel, weet je. Mm -hmm. uh, maar die vrachtwagen was sneller en ik reed bij een kruispunt. En ik kon ze niet meer inhalen. Toen klapte ik tegen die vrachtwagen aan. Jeetje. En, uh, ja, dat was echt uh, even jeetje inderdaad. Dat was heftig, <laughs> als een malle. Uh, overal stond er auto's, stonden allemaal stil. En die zeiden, hey, pieuw, kijk uit, gast. En dit en dat, weet ik veel. En ik zei, ja, maakt niet uit. Pak mijn fiets en ik ga zo weer weg. En al die mensen zeiden, huh? Moeten we niet even fysiek naar huis buiten? Nee joh, ik heb helemaal niks. En toen liep ik zo weer weg. mijn mm -hmm. fiets was helemaal tot los. Mijn remblokken zijn helemaal kapot. Alles was kapot. Ik kwam zo in de, bij het oude ijzer gooien. En mijn moeder... Uh, ja zeg maar, ik, ik, we wonen gewoon op een trappenhuis. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben toen met, met iemand van... Uh, even kijken. Ja, die ging sporten of zo, hardlopen. Ik zeg, ja, je hoeft niet per se met me mee te lopen. Ja, die, die vond het nodig om me mee te lopen, want hij het zo erg vond. Ja, nou, ja die, die heeft op. jou tegen een vrachtwagen zien klappen. Dan snap ik wel dat, uh, dat je misschien eventjes mee moet lopen. Als, ja, je, hef, als je fiets kapot is en, en jij hebt helemaal niks. Ja, een... ik, ik weet het. Ik vond dat denk ik gewoon heel normaal. Of, zo. of ik dacht van, ja, ja, kan wel, weet je. En uh, nou, toen kwam ik thuis. Toen had ik die fiets had ik, had ik in, in de al gezet. Mm -hmm. En iedereen weet precies van wie die fiets is. Maar iedereen kwam ook allemaal naar mij toe. En uh, het was niet alleen mijn, mijn buren, zeg maar, maar ook de mm -hmm. mensen daarnaast. En die hadden het gehoord. En daar kwamen nog mensen. En die kwamen allemaal... Gewoon, gewoon kijken van, eh uh, ja, wat is er met, met je gebeurd, die aanrijding, dit en dat. Je, je wilde op tv komen, toch, uh, met deze actie? Ja, dat was de bedoeling, omdat om wielrenners altijd op tv komen. Mm -hmm. En uiteindelijk kom, uh, uh, ja, had ik best wel een wilde verhaal ermee gemaakt, zeg maar. Want hun dachten dat ik in het ziekenhuis was, of dat er uh, ernstig ongeluk, ernstig ongeluk, dat was het wel. Mijn wiel, zeg maar, mijn achterwiel. Mm -hmm. lacht zeg maar helemaal tegen de straps aangedrukt. Joh, nou ik, uh, ik ben blij dat je bent toch eigenlijk ook wel een beetje een gelukkig man hè Als je dit uh, ja, gewoon overleeft. Robbie, dankjewel uh, voor het bellen en lekker blijf luisteren. Ja, en ik ben ook benieuwd wie dat meisje is. Nou, als je, als je blijft luisteren, dan, uh, dan hoor je er zo. Misschien kunnen we ooit gaan daten. Hè? Oh, nou, mis, misschien wel. Laat, laat, uh, laat je nummer maar achter, bij, uh, bij onze regisseur. Uh, dan. Uh, Misschien, ja, ik weet het niet. Dat is aan de, aan de dame die in de wachtkamer hangt, maar ja, je kan het er altijd op wagen, hè? Oké, oké. dan komt ze nu. Judith, jij bent de vrouw met de mooie stem. Yes! Yay! Yay! Nou, vond je dat Robbie ook een beetje een mooie stem had? Absoluut. Ja, hij kon... Ja, nou, dat ik prima. Ik ben hier een beetje aan het koppelen op de radio, eh, uh, op Radio 1. Ja, ik dacht dat het pech, pech ging, maar... Ja, ja, en, en dan toch uh, misschien wel de liefde van je leven ontmoeten. Maar uh, in ieder geval, dat, uh, dat, dat is voorbij de uitzending. We hebben het dus over pech uh, en, en ongelukken. Uh, wat heb jij meegemaakt? Nou ja, ik, uh, ik, ik was wel van nadenken en ik ben zelf niet echt een pechvogel, of, of wat, zo zeg ik... Ik maak niet zo heel snel ergens een probleem van of zeur niet zo heel snel ergens, over, als ik het zeuren mag noemen. Mm -hmm. Maar eh, ik had wel één geval toen ik over ging nadenken: dat ging over mijn oma. En mijn oma was echt een schat van een mens. Mm -hmm. Die is al een tijdje overleden. Ja. Maar um, zij heeft haar hele leven meegespeeld met de staatsloterij. Ja. Uh, en ze gaf ook altijd aan naar kinderen en dan kleinkinderen staatsloos voor de verjaardag. Mm -hmm. Maar ze heeft zelfs nooit wat gewonnen, totdat ze, totdat ze overleed. Uh, en twee dagen nadat ze overleed, kost ze 10.000 euro. Nee. Wow. ja dat vond ik toch wel ik dan wel een weggeval ze heeft nog zelf nooit uh, we weten zelf niet wat het geval is natuurlijk maar dit was wel echt een geval van hele zielige sommige uh, weg jeetje zeg uh, dat uh... uiteindelijk wat, wat misschien nog wel een beetje goed, uh, goed maakt je ontvangt dat geld dan wel en uh, we hebben daar een hele mooie uitvaart van uh, verzorgd. oké okay. nou dat is, uh, ja. dat is dan wel weer uh, <laughs> dat is dan, dan komt het uiteindelijk toch wel weer bij haar, uh, haar terug zeg ja, maar dat ja, jullie alleen, geluk en zijn weg zeg dan speel je je hele leven mee en dan, uh, daarna, uh, dan, dan verlies je eigenlijk 10.000 euro, omdat je dat pas twee ja. dagen daarna wint. Jeetje. En, um, um, maar, uh, maar overal, uh, ben jij een beetje een, een persoon die veel pech heeft of geluk? Of? Ja, ik ben mezelf eigenlijk wel een gelukkig mens. Ik, uh, ik maak veel mooie dingen mee en, uh, en als ik iets misgaat... Is... Dan, dan, dan zie ik het ook niet gelijk echt als heel door zo'n Ik bedoel, het kan niet altijd goed gaan in, in, in het leven, toch? Oké, okay, dus, ja, nee. Uh, Over het algemeen mag ik wel zeggen dat ik een heel gelukkig mens ben. Ja, je klinkt ook heel, heel gelukkig, uh, inderdaad. Ja, dat is fijn. Uh, gelukkig. Nou, bedankt voor het bellen en uh, nacht. Ja, goede uitzending, Kees. Ik, ik zet je weer even in de, in de wachtkamer met, uh, met Robbie. <laughs> ja, leuk. Kunnen jullie nog even babbelen? Ja, doen we. Jo. En uh, Ben, die heeft ook gebeld. Ben. Goedenacht. Hoi. Hey, en wat uh, is jouw pechgeval? Want we hebben het daarover in uh, Nachtbrakers op Radio 1... Uh, waar je nog steeds kan bellen. 0800-1121. Wat is jouw pechgeval? Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Hallo. Wauw. Hoe oud ben je als ik ga? Ik ben uh, 27. Nee, die dame. Oh, die dame. Oh, die, uh, uh, uh, uh, uh. Even kijken hoor. Is dit, is dit Robby? Ja, dit is Robbie. En ik, ik, ik hoopte Ben te spreken. Ben, hallo? Ik, uh, ga, uh, ik ga jullie even wisselen, uh, Robbie. Oké, okay, goed Zo, Ben, goeiedag. Hallo? Ben, hallo? Is dit Ben of is dit Robbie? Dit is nog steeds Robbie. Nou, wat, uh, wat gek zeg. Ik, ga heel, ik kijk even mijn regisseur aan. Uh, aan welke kant uh, moet ik hem zetten om Ben te spreken? Zo, Ben, ben jij dit? Hallo, Hallo, kijk, eindelijk. Um, dat, ah ja, uh, ik, ik, ik drukte even op het verkeerde knopje. Um, ben, wat is jouw pechgeval? Nou, ik had... Uh, uh, uh, ja, uh, een, uh, ben pechgeval? je er nog? Kom ik nou door? Ja, uh, Ben, je komt door. Ja? Ja. Uh, nou, ik hoor niks op de radio. Oh, nou, oh, heeft ja, u de radio nou, aanstaan? Ja. ja, ietsjes. Nou, ik, ik zou hem dan wel even uit willen zetten, maar je bent er ook echt op, hoor. Zeker weten, dat beloof ik je. Ja, nee, dat gaat er niet om, maar ik bedoel, ik had een lottoformulier, had ik ingeleverd, ja. en toen had ik me met chipknip betaald, mm -hmm. en dan bleek er negatief zolder op te staan. Ik dacht, nou ja, goed, dan deze week maar niet. Mm -hmm. en toen bleek ik achteraf zes goed mee te hebben, zeg. Nee, zes, zes, zes goed, dat is het maximale aantal goed, toch? Nou, als je zes goed hebt, dan geloof ik dat je dan uh, iets van, van een miljoen hebt, toch? Nou ja, kan. ik ben geen vaste lotto-speler, dus ik weet niet uh, precies hoe dat zit. Maar ja, wat, wat het dus is, jij speelt dus dan vast mee met de lotto, met die zes getallen? Nou, toen je... niet vast. Ik, ik speel altijd losse lotto's. De ene mm -hmm. keer wel, de andere keer niet. Ja. En toen dacht ik van, nou, uh, ik, ik, ik ga die lotto-formulier invullen en mm -hmm. leveren. En toen bleek natuurlijk nog niet voldoende uh, iets om een chipknip te hebben. En toen uh, ging dat niet door dus. En toen lag, zag ga ik die getallen en heb ik ook gekeken op televisie. En dat is goed. Jeetje. Dus, dus, ja. Maar uiteindelijk is het dus wel zo, je had dat lot niet gekocht. Ja, die kan je wel kopen, maar die moet je weer terugbrengen uh, naar de winkel. En mm -hmm. uh, dan wordt die dan dus gestempeld. Ja. En dan doe je mee. Oh, ah, oké. Okay. Dus, omdat ik dus niet kon betalen, omdat ik een negatief saldo had. Ja, precies. En, en toen is hij dus niet, get, uh, niet gestempeld, jouw lot. Ja. Ah, oh, jeetje wat naar zeg. En uh, hoe voelde je je toen? Ja natuurlijk, je kon je wel voor je kop slaan. Ik dacht van nou, uh, ik doe een touw om mijn nek en uh, ik zie het wel, maar uh, gelukkig doe ik dat niet. Oké, okay. nee, nou ja, nou, dat, dat is ook wel heel, uh, heel drastisch hoor. Ja. Zeg, ik hoorde je net een plaat draaien van een zekere Hofborgen. Daar ben ik al maanden op zoek naar. Ja. Hoe heet die eigenlijk? Van, van Mayor Hawthorne? Ja, want ik, uh, ik heb vorige week ook gebeld. En toen was het vrije uurtje. En toen zei een van die telefonisten van jullie. Nee, het is Mike Osborne. En oh. nou dan hoor ik van jou weer een andere naam zeggen. Ja, nee, dat, uh, ik, ik zeg het goed. Dus heb je pen en papier? Dan kan je hem opschrijven. Ja, ik heb pen en papier. Het is Meyer Holthorn. Dat is M-A-Griekse I-E-R. Ja, Meyer van John Meyer. Ja, en dan Holthorn H-A-W-T-H-O-R-N-E. Even nog, ha? H? H-A-W. H-A-W. T-H-O-R-N-E. H-A-W. -a Hawthorn. Ja, het is, het is als je... H-A-W en dan? H-A-W, T-H. T-H. O-R-N-E. O-R. N-E, ja. n -a. Ja, en het nummer heet Her Favorite Song. En, her Favorite Song. Her Favorite Song, met een R. Ja, zeg dankjewel zeg, want ik vind het goede muziek zeg. Nou, hartstikke leuk. Uh, fijn dat je dat wat vindt. Dan ga ik jou een goede heb nacht... Een uh, uh, heb je er een cd van dan? Sorry? Heb je een cd van? Ik heb, uh, nou, ik heb een, een hele muzieklijst met allemaal platen van hem, maar het staat wel op een cd van hem. Ja, je er meer van draaien of niet? Uh, nou, vanavond uh, of vannacht niet, maar uh, uh, volgende week misschien wel. Goed zeg, bedankt hè. Super, een hele fijne nacht. Dankjewel voor het bellen. Ajoe. Nog eventjes naar één laatste beller, vind ik dat het wel kan. Die op 0800-1121 heeft gebeld over pech en ongeluk. Han, goeienacht. Hallo. Hallo, ja? goeienacht. Heb jij... Weet uh, ja. euh, euh... je waarom er zo verkeerd gaat? Omdat de mensen niet willen luisteren. Ik luister de hele dag naar uit. Hallo? Uitein. Hallo, goeiedag uh, uh, Han. Hallo. Hallo. Ja. Hallo, ja, hallo. We kunnen hallo blijven zeggen. Maar uh, uh, uh, uh, uh, wat heb jij qua pechgeval meegemaakt? Han, goeiedag. Ik, uh, uh, ik vraag me toch echt af. Uh. Nou, ik, uh, uh, ik denk dat ik hem... Uh, ja, ik, uh, uh, ik, ik, ik switch heel eventjes van uh, kanaal. Han, goeiedag. Nee, Hallo, nou, hallo. goeiedag Han. Ja, ja, ik ben er nog. Ah, daar bent u. Ja, uh, prima. Um, uh, wat is jouw pechgeval? Uh, mijn persoonlijke pechgeval? Ja. Oh, ja. Nee, nee. Ik had eerst een opmerking over dat er nou een uh, opstand was uitgebroken in Campierre in, uh, in Frankrijk. Oh. Vanwege de woede over de werkloosheid. Ja, dat, dat is ook een beetje En er wordt niks gedaan. Ja, mijn persoonlijke pechgeval is dat er was een, uh, een uh, snorfiets uh, was afgebroken in, uh, in Ede-Wageningen. Toen moest ja. ik helemaal naar huis lopen. Mm -hmm. Ik heb geloof ik twintig uur lopen duren. En ik ben al niet zo sterk. Jeetje. Ja, ja maar goed, uh, de winkels waren gesloten... en mm -hmm. uh, en de alcohol om, en de medicijnen waarop om, om de vermoeidheid en de pijn te bestrijden. Maar goed, ik heb hem op tijd naar huis gebracht. Mm -hmm. Maar sindsdien uh, durf ik niet meer zo ver van huis te gaan. Maar, nee, jeetje, maar wel knap hoor dat je hem zo ja. lang uh, naar huis hebt geduwd. Ja, maar uh, en, een Tomo dat is wel een ding van uh, 65 kilo. Dus dat je naar huis moet duwen. Maar ja, ik denk, ik moet toch wat als ik kan hem wel laten staan. Maar dan moet hij opgehaald worden. Dan wordt hij misschien in de tussentijd ook nog eens een keertje gestolen. Ja, nee, dat, dat, uh, dat moet je ook niet hebben inderdaad. Maar nee, heb je dan... Misschien rijd ik alleen nog maar heen en weer tussen uh, tussen Ermelo en Harderwijk. Hè. Als er dan wat gebeurt, dan uh, kan ik altijd in een half uurtje naar huis lopen... met een lekke band of een uh, afgebroken uh, tandwiel of ketting of weet ik veel. Mm -hmm. Ja, ja dat, uh, ja, de dominee, ja, ik ben niet zo gelovig hoor, maar de mm -hmm. dominee heeft gezegd... Uh, je moet altijd op tijd naar huis of zo dicht mogelijk bij huis blijven. Ja. En dan heeft hij tenminste gelijk in. Dan heb je meer hè, man die uh, altijd die uh, afgezaagde verhalen over de Heere God en de Heere Jezus. Uh, mm -hmm. ja, ja, ja, ja. Ja, maar in ieder geval, uh, je bent uh, gelukkig uh, thuisgekomen. Han, weet je uh, wat ik doe? Kan ik, zal ik een vrolijk ja, plaatje voor je? Ja, ik ben niet zo je... sterk hoor. Het, is, het was een... Uh, ik dacht, oh god... Uh, maar goed, we hebben het overleefd. Maar eh, Han, ik heb een idee. Zal ik gewoon een vrolijk plaatje voor je draaien om je op te vrolijken? Ja, ja. Nee, maar het is al een paar jaar geleden gebeurd. Ah, oké, okay, dus je bent er uh, gelukkig overheen. Nou, Han, ik ben het eigenlijk al bijna weer vergeten. Bedankt voor het bellen en deze. Maar nou, nou zit ik, uh, ik heb net gehoord over die uh, uh, opstanden tegen de werkloosheid in Frankrijk. Je... Uh, uh, maar, waar niks aan gedaan wordt. Oh, maar zullen, zullen er wij, uh, over. Dat is pas op Radio 1 geweest. Ja, maar zullen wij daar een andere keertje uh, over praten? Want we hebben het vanavond een beetje over, uh, over pech gevallen. Oh, dus, uh, alleen over pech. Oh ja, ja, ja maar ik ben ik vind... Alexander Pechvogel. <laughs> van D66. vind ik een uh, hele mooie afsluiter. Deze is voor jou, An. Maar dan zijn we ook blij. Happy van Pharrell Williams. Nachtbrakers, Kees Dorrestein. Vier minuten voor uh, half vijf hier op Radio 1 bij Nachtbrakers. We hebben het dus over pech en ongelukjes. Um, dus ben ik maar weer eventjes uh, naar mijn vrienden in de bar gegaan... om te vragen of zij wel eens pech hebben of uh, ongelukken. Ooit Bar. ...van de buurman, die was, uh, dat is een redelijk forse meneer... ...en die, uh, die zat op zijn fiets en die werd toen aangereden... ...door een taxichauffeur en daar had hij helemaal niks van. Dus dat was prima. Totdat de taxichauffeur een, een flinke elleboog vol in zijn gezicht gaf... <laughs> ...omdat hij blijkbaar niet helemaal eens was met deze hele situatie. Dus in principe had hij geluk en toen had hij daarna toch weer ongeluk. Oeh. Dat is ook een beetje raar. Heel veel taxi leed, hè? Ja. Nou, ik had vroeger als kind... Um, had ik altijd met schoolreisje, in de kleuterklas had ik letterlijk altijd met schoolreisje iets. Ik, ik ben één keertje, um, is er op het springkussen iemand op mijn hand gesprongen... waardoor mijn hele hand zo dik was als maar kon. Het jaar daarop, de avond voor schoolreisje, Dolfinarium, ik was helemaal vol spanning. Gaat mijn moeder me naar bed brengen, eit ze nog één keer over mijn ruggetje, voelt ze waterpokken. Kon ik niet mee. Oh. Het, jaar, het jaar daarop Ben ik letterlijk op schoolreisjes Zaten we ijsjes te eten aan een tafel Toen ben ik met mijn kin keihard op de tafel gevallen En daarna Dat was de laatste keer dat ik ongeluk had Met, um, met schoolreis Toen ben ik mijn tas kwijtgeraakt in Drievliet. Dat vond ik wel nou zo klein leed Maar echt, ik was echt als kind geterroriseerd Door die schoolreisjes op een gegeven moment Dat ik gewoon niet meer durfde Kennen jullie ook mensen die altijd pech hebben van die Ja, Christan een jonge vriend van, mij, een vriend van mij op de basisschool, Chris. Dat was een hele leuke jongen, maar een beetje impulsief. deed gelijk wat in zijn hoofd opkwam. Ik weet nog, dat was echt een van mijn eerste herinneringen. Ik hoorde Chris naar mij, Chris, Chris, Chris roepen. En hij staat op een kast, hij is op een kast geklommen. Een grote, witte, hoekige, puntige kast. Nou, op een... ik wilde niet kijken, want ik was met blokken aan het spelen. Dat was ik belangrijk. Op een gegeven moment keek je toch naar Chris. En die klette me toch zo ongelooflijk hard met zijn voorhoofd. Bam, op de rand van die witte kast, helemaal open, allemaal bloed. Toen werd hij afgevoerd en toen heb ik, denk ik, nog de blokken verder gestapeld. Heb je nog meer voorbeelden van voor deze, Chris? Want dat was de vraag. O nou, oh ja, nee, nou ja, dat is dus één. En, en daarnaast had hij altijd gips arm gebroken, sleutelbeen gebroken, been gebroken. Hij was echt, elke, elke, elke vier maanden had hij weer een nieuw gips. Ja, je hebt soms echt van die ja. mensen die gewoon om de havenklap iets breken of iets ja. kneuzen. Echt, dat ik soms denk van, Hoe dan? is het wel echt? Ja, <laughs> ja. je hebt, heb je thuis niet gewoon een collectie gips liggen? Ja. veel te weinig melk ik heb wel twee zomers op een rij in de eerste week van de zomervakantie... op de basisschool mijn arm gebroken. Dat was redelijk balen. Dat maar ik breek dus echt niks. En ik vond nee. vroeger... Dat, ik was altijd heel jaloers op mensen die dan hun arm in het gips hadden. Ja, of, ja dat vijfij zag vijfijfijl. er wel tof uit ook. En je kreeg er veel aandacht. En ik vond het wel jammer dat ik dat nooit had. Ik zat je weer op je kamer? <hums> ja, niks je mee te maken. <hums> ja. Wel heel vaak van paard gevallen. Ja, Ah. Luxe problemen. Nou, dat gaat hard hoor. Op een gegeven moment heb ik dus zelfs zo'n vest gekocht. Die zo'n bodywarm die aantrekt. En die maak je dan vast aan het zadel met touwtjes. En als je dan eraf valt, dan wordt het een soort parachute. Dan ontploft die. Zodat je niks... Je, ja. Ik zag in het begin wow. dacht, ik, dacht ik die zit vast aan het paard. En die blijft er dan naast bengelen. Maar dit... Nee, soort en heb van... je dat vaak gehad? Dat je met die parachute... ja, ja, maar ik reed op een gegeven moment ook in het bos. En dan gingen we springen over boomstammen En je moet niet met je rug op zo'n boomstam vallen. En dat gebeurde wel eens. En dan had je ja, een soort luchtkussen om je heen. Maar meestal schrokken die paarden vervolgens nog erger... van dat ding dat ontplofte. Ja. Waardoor het allemaal nog erger was. En iedereen eraf viel. Maar goed. Ik wil, ik wil ook wel zo'n ding. Dat lijkt me ja. te gek. Ja. Dat is handig hoor. Ja. Op de fiets. Hoor. En een helm op. Je wordt aangereden door een taxi. Ja, bijvoorbeeld. Het is pas pech dat deze gasten, Keen, Hayden in the Sun gaan stoppen. Dus ik denk ik draai ze nog eventjes een keer. Radio 1, en nachtbrakers hier, we hebben het over pech. En ik ben eventjes met mijn regisseur Roel naar buiten gegaan. Um, het was droog, maar het begint nu stiekem weer een beetje te, te regenen over pech uh, gesproken. Um, nou, uh, Roel, uh, in de regen, wat is jouw pechverhaal? Nou, ik zat laatst met, uh, met wat collega's van mij zaten we in de kroeg en ik moest de laatste trein terug hebben. We zaten in Utrecht, ik moest terug naar Zwolle. Dus nou, ik de trein nog net gehaald, laatste trein, dat was geluk hebben. Toen ben ik in slaap gevallen in de trein. En toen ben ik dus uh, Zwolle langs gegaan. Toen ben ik wakker geworden in Meppel. Toen was het een uurtje of kwart over één s'nachts. Ik had nog 2% accu van mijn telefoon. Kon niemand meer bellen, die viel uit. Dus toen stond ik in Meppel. Er reed geen bus meer, helemaal niks meer. En toen ben ik, uh, nou, dat was echt pech hebben Het was ook koud oh en vervelend. En uh, nou, dan sta je eerst even te sikken neuren. denk je, ja, dat heb ik weer. Mm -hmm. En uh, toen ben ik dus gaan liften, midden in de nacht, richting Zwolle toe en dat ging verrassend goed. Het was mijn allereerste keer liften. En, uh, en hoe heb je, zo heb je die lifter gevonden? Nou, ik stond eerst bij het station. Ben ik gewoon echt op straat gaan staan. En ben ik gaan zwaaien naar mensen. Of ja, jij bent de lifter, maar de ene die heeft opgepikt. Ja, de, de, was de eerste was een dominee. Die heeft mij uh, naar de oprit van de snelweg gebracht. En daar moest hij helaas verder. Dus toen stond ik daar helemaal solo. En volgens mij een uurtje later kwam er een hele vriendelijke vrachtwagenchauffeur. En die heeft mij voor mijn deur in Zwolle neergezet. En dat was echt geweldig. Met de vrachtwagen voor de deur. Nou, ja, dat was even jammer. Hij was met zijn normale auto, maar hij moest naar zijn vrachtwagen toe, die in Zwolle stond. Dus dat kwam allemaal heel goed uit, maar het was een hele vette man. En, uh, en dat liften, dat vond ik echt heel leuk om te doen. Joh, daar heb je toch uiteindelijk heel veel geluk gehad. Ja, nou ja, en ik heb er een beetje een nieuwe hobby bij gekregen. Want dat liften, dat, uh, ja, dat kost ten eerste niks en je leert heel veel mensen kennen. Jij gaat straks uh, na de uitzending uh, liften naar huis. Ja, behalve dat het nu regent. Dus nu buiten een uurtje staan wachten, dat lijkt me helemaal kut. Ik vind het een goed punt om naar binnen te gaan. <lacht> wat? dacht <het>. ik. <lacht> Dit is uh, Frank Boeien. We werden trouwens net uh, nog even gebeld door een luisteraar... die dacht, hé, wat een gekke stem hoor ik op de radio. Ja, dat klopt, ik ben Kees. En Frank die is even met vakantie. En, maak je geen zorgen, hij heeft zijn hondje meegenomen. Dat gaat hartstikke goed mee. Ik weet niet... Wat heeft gebracht, als ik jou zie s avonds bij het park, de auto. Ik vind dit misschien wel het leukste stukje van het liedje. Dat ha-ha-ha. Kronenburg Park van Frank Boeien. Het is negen minuten over half vijf in uh, zondagmorgen. Hier uh, op Radio 1... Je mag uh, nog steeds bellen, 0800-1121, als je een pechgeval hebt. Uh, maar je mag ook lekker blijven luisteren en stemmen. Want zo direct draai ik een verzoekplaat. Je mag altijd kiezen tussen drie platen. Die staan op de Facebook van Nachtbrakers BNN. Facebook Nachtbrakers BNN. Uh, de score gaat een beetje gelijk op. Dus misschien kan jij wel de doorslag geven... door daar te stemmen op de plaat die je wilt horen. Eerst duik ik even de filmwereld in. Want daar hebben ze een speciale categorie voor ongeluk. Die noemen ze Disaster Movies. Een filmkenner van Radio 1, Joost Basmeijer, die weet er alles vanaf. Goedenacht, Joost. Goedenacht. Zo'n disaster movie, een vertaald rampenfilm. Ja, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is eigenlijk heel simpel. Een film waarin een ramp zich in een rampserie voltrekt Of al heeft voltrokken. Het is wel belangrijk om dat er ook bij, bij te vermelden. Uh, door een ongelukkige wending van het lot uh, is het homeless in de wereld. Uh, vaak op grote schaal. Uh, rampenfilms zitten dikwijls chockvol met, vol met uh, bekende acteurs. En vaak zit er een Brad pitt knappe held in de film die, die de aanstaande ramp moet afwenden. <laughs> op moet lossen of een manier moet vinden om met de uh, gevolgen van de ramp leren om te gaan. Oké, okay, goed. En uh, heb je even uh, on the top of your head even een paar voorbeeldjes? Uh, ja, je hebt natuurlijk uh, Twister, is een, uh, is een bekende. Mm -hmm waarin uh, twee uh, Tornado Hunters uh, het afleggen tegen de stroom. Ja. Dat, dat, dat, dat lijkt me wel zo. Mm -hmm. uh, en uh, de allerbekendste is misschien wel uh, de Titanic. Dat is wel echt uh, de rampenfilm puur zang. Volgens mij heeft hij ook van alle rampenfilms in de wereld ooit uh, het meeste geld opgebracht. Wat maakt die rampenfilms nou zo leuk? Alles gaat helemaal mis, waarom kunnen wij daarvan zo genieten? Ja, we houden er erg van. Hè. Het zijn erg, erg populaire films. Daarom zitten ook die grote acteurs er ook in. En het levert echt super veel geld op. En de budgetten van de film zelf zijn trouwens ook altijd enorm. Omdat er heel veel CGI bij, uh, bij komt. Kijken. Heel veel special effects. Computer, ja, computer geanimeerde effecten. Uh, er zijn verschillende theorieën over waarom we er zo van houden. Uh, sommige mensen zeggen dat het komt doordat niemand dood wil gaan. En dat we dus prettig vinden dat we. Als we dan doodgaan dan maar de hele wereld in één keer ophoudt met bestaan of de hele wereldbevolking dan maar in één keer uitsterft. Zodat dat in ieder geval een fijne, een fijne gedachte is. Uh, Anderen stellen dat we ons met het kijken van rampenfilms voorbereiden op barre tijden. Dat we ervan houden om eraan te herinneren te worden uh, dat het leven zo slecht nog niet is en dat we ons liever bezighouden met fictionele problemen. Uh, dan de problemen die we in het echte leven op ons bord krijgen. Dus stel dat je thuis nog allemaal afwas moet doen en uh, mm. dat soort dingen. Als je naar de film gaat, vergeet je het allemaal. Dan kom je in een fictionele wereld waarin alles nep is, waar je niks aan kan veranderen ook. Dat is ook wel belangrijk. Yeah. Je, gewoon, je, gaat alleen, je gaat kijken en je weet nog niet hoe het afloopt. En je bent eventjes helemaal uit je reguliere leven. Precies, en jij zit lekker veilig op uh, de bank. Precies, nu, ja. Nu heb jij uh, voor ons een top 3 gemaakt van de leukste disaster movies, in ieder geval volgens jou. Waarvan je de denkt, beste, hè? De beste. De beste, de ja, ja, het, ja. nee, de leukste. Er zijn namelijk ook wel een hele hoop leuke, daar zal ik het zo over Ah, oké. Okay. Maar in ieder geval de beste disaster movies die je vooral nog moet zien. Te beginnen uh, met nummer 3. Goed, nummer 3. Ja, die heb ik, daar heb ik Melancholia opgezet. Uh, Melagolie is volgens mij twee of drie jaar geleden uitgekomen. Het is een hele zwartgallige film van Lars von Trier... waarin uh, de mm -hmm. wereld vergaat met Kirsten Dunst. De wereld vergaat aan wat? Want uh, ja, de, de, de, het gaat wel vaker. Uh, in er de, komt de een, een komeet op de aarde af. Uh, en die zie je in de film ook steeds dichterbij komen. En de hele film speelt zich af in een landhuis. Mm -hmm. En uh, ja, nou ja, dat, dat gaat mis uiteindelijk. Okay. Je weet het nog niet natuurlijk, want dat is ook een beetje het idee. Je moet even afwachten aan tot het eind van de film of de film vergaat. Maar wat ik al zei, het is een zwartgallige film. Dus misschien weet je dan ook hoe het afloopt. Goed, dat was drie. Op naar nummer twee heb ik Shaun of the Dead staan. En ik zat een beetje te twijfelen... Shaun of the Dead en, en, en tussen Shaun of the Dead en Zombieland... dat zijn allebei een beetje dezelfde soort films. Mm -hmm. uh, allebei gaat het over een zombie-uitbraak. Uh, bij Shaun of the Dead uh, uh, is de uitbraak tijdens de film... Uh, daar komen ze overigens vrij laat pas achter dat, uh, dat, uh, dat ze in een uh, zombiewereld leven. Dat er een virus om zich om hen heen woedt. Waardoor uh, zo ongeveer de, alle mensen van uh, Londen uh, zombies worden. Ja. Uh, en bij Zombieland proberen ze echt te overleven in een, uh, in een wereld waar uh, zombies al heel lang leven. Ja. Het zijn beide niet echt typische rampenfilms misschien. Want het zijn... Uh, comedies. Mm -hmm. En meestal... zijn er toch wel grote actie... waar ik het net over had. Weet je wel, van die grote actiefilms... met grote sterren. en Dit zijn toch wel misschien wat minder... typische film, films, maar zeker niet... Uh, minder goed. Dus ga die ook even checken. Vooral ook als je bang bent voor zombies, maar ook wilt lachen. Dan, ja. dan kan deze <laughs> film is bijna, is een goede ja. opwarmer eigenlijk voor, ja, voor ja. zwaardere zombiefilms. Er zitten wel schrikmomentjes in, maar daarmee moet je meteen wel weer lachen. Oké, okay, nu dan één uh, de, de, ja, de aller, allereerste plaats. Dus nummer 1. Daar heb ik 20 Days Later op staan. Uh, misschien ook niet echt een typische rampenfilm waar ik het net ook al over had. Niet, mm -hmm. een, uh, niet met, met de grote, grootste CGI momenten. Uh, het gaat over een man die ontwaakt uit een coma. En erachter komt dat de hele wereld naar zijn grootje is gegaan. Yeah. Uh, en hij moet proberen te overleven. En wat ik erg goed vind aan deze film is uh, dat eigenlijk de zombies niet het probleem zijn. Maar de mensen zelf. Okay. Uh, katten in het nauw nou rare sprongen. Dus ja, inderdaad, als je in een wereld zit die vergaat... Dan, uh, dan ga je het zelf eigenlijk ook een beetje te lastig maken voor jezelf of zo. Moet ik het zo zien? Nou ja, ik zal een voorbeeldje nemen uit die film. Uh, Ze gaan op een gegeven moment... Uh, hij heeft een gezelschap gevonden. Het is ongeveer het midden van het film. Ik zal niet te veel verklappen. Hij heeft een gezelschap gevonden uh, waarmee hij uh, uh, een soort van uh, uh, plek zoekt waar het veilig is. Dat is natuurlijk het hele idee dat je op zoek gaat naar een plek waar je veilig kan, kan zitten en kan overleven. Mm -hmm. En er is uiteindelijk een, een, een militaire basis... die helemaal om, omheind is met hekken en met mijnen en zo. Waar oh, ja. de zombies dus niet bij kunnen. Maar als ze dan eenmaal daar binnen zijn... Uh, blijkt dat het eigenlijk helemaal niet prettig is... om in gevangen te zitten met alleen maar mensen. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, ik snap zijn, het al. Zijn onder barre omstandigheden zijn ze toch niet uh, helemaal te vertrouwen van. Oh, Oké. Okay. Dus uh, nog even een samenvatting uh, van de top drie... Op uh, plaats 3 heb ik Melancholia staan. Uh, Shaun of the Dead en Zombieland voor, voor, de, voor het gemak, maar even allebei op 2. Dat uh, zijn een beetje dezelfde soort films. En 20 Days Later op 1. En jij gaat een uh, druk filmweekend tegemoet, denk ik dan? Ja, zeker. Ik heb ze allemaal in de kast staan, dus ik uh, ga ze nog een keertje kijken. Joost Basmeijer, filmkenner van Radio 1. Goeienacht. Kijk Kijken dus. <lacht> We hebben het uh, in nachtbrakers hier op Radio 1 uh, over pech en ongeluk. Daar heeft Oleg over gebeld. Oleg, nacht. Hoi. Hé, wat is jouw staan. pechverhaal? Ik heb even mijn telefoon op de microfoon gezet, maar ik weet niet of het er Ik heb de radio uit, hoor. Oké, okay, nou ja, het, ik heb hem liever dat je hem gewoon eventjes uh, aanneemt, want dan is de kwaliteit even iets beter. Oké. Okay. Komt-ie, hoor. Zo. Hoor je me zo goed? Ik hoor je perfect, Oleg. Wat is jouw pechverhaal? Nou ja, wat ik dus daar straks al aan je vertelde... dat ik kom terug van een drukke werkdag in Amsterdam. Mm -hmm. Op maandagavond, benen om kwart over acht. Ja. En ik ga vijftig uur spinnen... en ik word uh, door twee junkies van de trap afgeschopt... en ik breek mijn poot. Nee, wat er dus overvallen en uh, geld, uh, geld ja. kwijt. Ja, nee, geld had ik nog, maar mijn poot was wel gebroken. Ah, wat, en, en toen? En toen kwam ik in het ziekenhuis terecht. Ik had mijn mobieltje bij me, dus gelijk bellen en zo. Mm -hmm. En uh, nou, toen is de ziekenwagen gekomen, ben ik naar, naar een fout ziekenhuis gebracht. En daar ben ik verkeerd geopereerd en uh, toen kreeg ik necroze in dat been. Oh, en wat is dat precies? Ne necroze heet dat. Dan wordt je poot helemaal zwart. Dus oh, dus dan sterft hij een af. beetje af? af. Oh, jeetje. Ja, dat gewoon, nou ja... En, en heb, je, heb je dat been uiteindelijk gehouden? Ja, maar wel. Ze hebben uit de linkere dij, hebben ze vier biefstukken moeten snijden. En die zitten rechtsonder er weer in. Plus Oem. een vel. Jeetje, wat, het, uh, wat, een, wat een pechverhaal zeg. Hoe lang was dit nou, geleden? Tien jaar al bijna. Jeetje. Dus, en, maar en, is het nu weer helemaal in orde en hersteld? Nee, dat, dat komt nooit meer helemaal goed. Jeetje, twee junkies die uh, van de trap af uh, flikkeren en uiteindelijk... Uh... Voor 50 piek. En dan kan jij niet meer. Uh, je kan nog wel lopen, toch? Jawel, jawel. Met, met uh, veel pijn. Ah, wat, uh, wat naar. Want met het met adersysteem in allebei mijn benen is, is aangetast. Mm -hmm. uh, dat is allemaal niet zo leuk. Nee, nou, nog even, uh, even dan om een vrolijk verhaal uh, daarmee af te sluiten. Heb je ook nog wel eens wat geluk? Ja, absoluut. Als ik een paar mooie dames ogen zie naar me toe stralen, dan ben ik altijd wel weer blij. Oh, dat, dan, maakt dat, uh, dan maakt dat je en gelukkig. Het ik geniet niet ontzettend van de natuur. En uh, ja, ik probeer weer, weer te gaan functioneren, maar het gaat wel op, over hobbels en kuilen. Ja, nou, dat snap ik wel, ja. Ik ben, er, ik ben er, om heel eerlijk te zijn, ik ben er behoorlijk van aan de drank geraakt. Oef. Ja. Vijf. Maar ben je daar nu wel weer vanaf? Nou, ik ga binnenkort opgenomen worden. Drie maanden in quarantaine, zeg maar. Jeetje, zeg. Poeh. Nou, wat een verhaal, ja, uh, Oleg. Uh, heel ja, het heftig. Duurt die, het duurt namelijk nou al tien jaar. Want af en toe word je er doodmisselijk van. Ja, maar ik maar vind. Gelukkig heb ik nog mijn muziek. En mijn. Uh, want ik ben, nou ja, ik ben kunstenaar, dus. Mm -hmm. En, uh, nou, maar ik, je raakt ook heel jezelf vertrouwen kwijt en zo, weet je. Ja, jeetje, zeg. Gaat je. Zo schamen van de, dat je zo'n pechvogel bent. Maar ja, nou, Oleg, zullen we wat afspreken? Ik, ik heb nog de, de, de prijs voor de grootste pechvogel van de uitzending nog niet uitgereikt. Die wil ik graag aan jou geven. Ik denk dat, uh, dat er niemand meer overheen kan. Oh, nou, dat vind ik wel heel aardig. Dat is, het, het, het, ja, het is, er zit niet iets fysieks aan vast, maar je krijgt in ieder geval de titel grootste pechvogel van de uitzending. Nou, <laughs> en, en ja, je, je, hiel, je hield van muziek? <laughs> nou, dan komt deze plaat, die is dan uh, voor jou. Alright. Dankjewel en goede nacht, Oleg. Ja, ja. Als ik zwijg, wil ik zoveel zeggen, veel meer zeggen dan het lijkt, dan ben ik.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 Dan zie je niet alleen maar in een man van een steen, steen en van buiten lijk ik hard waar flikkerin. Anne Harten van Bluff en Nielsen. Lekker plaatje is dat. De laatste plaat in dit programma, Nachtbrakers op Radio 1... is altijd een soort van een keuzeplaat. Daar mag je zelf op stemmen. Via facebook.com slash nachtbrakers bnn. Like die pagina als je het nog niet gedaan hebt. En dan kan je elke week je stemmen uitbrengen. Drie platen. Deze week waren het Eddie Money, Loverboy en Wax. En uiteindelijk is de winnaar geworden Loverboy... met Working for the Weekend. van deze week bij uh, Nachtbrakers Radio 1 Nachtbrakers BNN Kees Dorrestein. Ja, nog heel eventjes hoor, want uh, om vijf uur uh, begint start met Bart. Uh, wil je trouwens nog stemmen voor de volgende week alvast eventjes? Die drie plaatjes die komen er begin volgende week op. Dat kan je doen op uh, facebook.com/nachtbrakers-bnn. Ja, als je op nachtbraken zoekt, vind je onze pagina wel. Als je die liked, kan je ook gewoon stemmen. Want als je dacht, ah, ik had Eddie Money willen horen, helaas, het werd deze week Loverboy. Maar als je dus de Facebook-pagina liked, heb jij ook een stem. Op wie uh, zou jij uh, heb, heb jij gestemd, uh, Bart? Ik heb nee, dat ben ik net vergeten. Kees, sorry. Ja, dat is ja, ja, Ik dan doe dan het dan... iedere week. Precies. Nee, dat ging even langs me heen. Ik zit meestal in de voorbereiding en dan. Uh, maar dan, dan, dan ja, ja jij bent even. ook wel een Loverboy-man volgens mij. Oh, als je het zo bent. Uh, uh, uh, ik had er nog niet over nagedacht, maar als jij het zegt, dan uh, geloof <laughs> ik het meteen. Goed, we, we hebben het uh, nog heel eventjes, uh, deze laatste twee minuten van het programma. Voordat Start met Bart begint. Uh, over uh, uh, pech en ongelukken. Ja. Uh, wat, is, wat is jouw ergste pechgeval? Of heb je al een pechgeval gehad? Ja, ik hoor je erover kletsen. Ja, Ik heb één keer wel echt iets uh, heftigs meegemaakt. Dat was een ongeluk. Ik was uh, in Nepal uh, op vakantie. Mm -hmm. En nee, ik had net een grote tocht in de Himalaya uh, gedaan. Dat was allemaal hartstikke spannend. En toen dacht ik, nou, ik ga toch ook nog even raften. Dat kon daar. Het was net de periode dat het smeltwater naar beneden kwam. Ja. Dus de rivieren waren... Raft is een beetje met een kano naar beneden gaan, toch? Nee, dat is niet in een kano. In een raft zit je bijvoorbeeld met z'n zessen. Okay. Dus ik zat met wat andere toeristen daar. En uh, mm -hmm. wat, uh, wat hippe Nepalezen van die instructeurs. En die, die zochten een beetje de snelle stroming op. En toen dreigden we om te slaan. En toen uh, dacht ik, ja jongens, dit is me allemaal uh, te gevaarlijk. Ik spring ja. er wel uit, want anders krijg ik die boot op mijn harses. Ja. En wat er toen gebeurde, ik werd onder water gezogen door die, door die stroming. Ja. En ik werd uh, daar naar boven gedrukt waar de raft lag. Dus ik kwam onder die raft te oh, terecht. Wat naar, zeg. En daar heb ik echt tien seconden onder gezeten of zo, met doodsangst. Jeetje. En uh, uh, uiteindelijk gelukkig, ik had goed opgelet mezelf naar de zijkant weten te trekken. Maar dat was niet fijn. Nee. Oh jeetje. Wat, ja. wat een goed verhaal zo aan het einde van het programma. Ja, als je het kan nou vertellen is het leuk. Ja, ja, precies. Nou, anders had je hier niet uh, gezeten. Heel even kort nog, uh, welke leuke dingen heb je in start? Ja, we hebben van alles. We hebben natuurlijk weer alle bijdragers van de talenten van de University Academy. Martijn gaat bijvoorbeeld zijn schilderij proberen te veilen. Ah. En we hebben natuurlijk weer de Shaak. En de vraag is eigenlijk of er is mee naar Twee keer de Sjaak geweest zijn, nu weer een vervelende opdracht. Oh, dat zou wel mooi zijn uh, zeg. De Sjaak, echt, misschien wel de leukste rubriek uh, van het programma. Tot zeven uur dus, start met uh, Bart. Klaar is Kees? Ja, en daar is Bart. Hallo. Hi. Hey. Hey.